Toen Martin Toonder het nu komende verhaal over de Killers schreef in 1964, was de Nederlandse televisie nog maar 13 jaar oud en kleuren tv bestond hier nog niet. Niemand kon toen voorspellen dat het kijkkastje de verslavende en tijddodende invloed zou krijgen die het nu heeft, behalve Toonder. Vandaag vertelt Kim van Kooten de Killers, deel 1. Het leven van een heer is niet gemakkelijk. Wanneer hij niet met groot gevaar voor zichzelf en zijn omgeving bezig is met het bestrijden van een misstand, is er wel iets anders dat zijn zorg opeist. Overal wordt zijn oplettend oog door onrecht getroffen en als zijn scherp verstand niet altijd waakzaam was, zou het leven al spoedig ondraaglijk worden. Neem nu bijvoorbeeld heer Olivier B. Bommel. Omringd door domheid en onbegrip, spoedt hij zich nu reeds jaren voort op zijn eenzaam pad, hier een lichtpuntje verspreidend en daar een schurk ontmaskerend. Zelden echter heeft iemand begrepen wat hij bedoelde, zodat het geen wonder is dat zelfs zijn sterk gestel uitgeput raakte. Op een avond in het late najaar zit heer Olivier in zijn stoel aan de haard, in een ontspannen houding naast het theeblad. Maar... Er is iets vreemds in zijn gedrag. Hij beweegt zich niet, en de uitgezakte glimlach, die zijn mondhoeken plooit, hing daar reeds toen het haardvuur nog helder brandde. Het is nu bezig uit te gaan, de laatste vlammen spelen over de houtresten, en langzamerhand hult het vertrek zich in duisternis en koude. Want koud is het. Buiten kruipen. Kille nevels om het oude slot Bommelstein en een dunne maansikkel werpt een bleek licht over het verstilde landschap. Plotseling wordt deze stilte echter verscheurd door een schelge hinnik. Een dof hoefgetrappel doet de grond trillen en over de heuvelrug verschijnen. Toch halt. Het is duidelijk dat zich hier iets onguurs heeft afgespeeld. En wie wil weten wat dit is, kan het beste bij het begin van deze ware geschiedenis beginnen. avond in de herfst was heer Olly bezig in de keuken. De atlas. Die heeft Joost maar laten staan. Die komt morgen wel, dacht hij zeker. Wel ja, het kwam natuurlijk niet in hem op dat ik persoonlijk thee moest zetten... nu hij een vrije avond heeft. Waar heeft hij de theepot gelaten? Hoe kan ik nu voort wanneer het hele servies door de keuken verspreid ligt? Och, doe maar... Dat zie ik nu eens net. Daar dreigt de theepot ongewassen in de afvalstijl. Hoe dikwijls heb ik al gezegd dat zeep de smaak van thee aantast. Het personeel doet maar tegenwoordig. En de oude beschaving wordt met voeten getreden als meneer zijn vrije avond maar heeft. Oh, ook dat nog? De bel gaat. Bezoek voor heer Olivier, weet ik. Dat is gezellig als ik zo vrij mag wezen. Ik kijk op een vrije avond het liefst televisie. Een uitstekend programma. De Killer Kid zeer ontspannend na een welbesteden dag. En het mooie is dat men er nog wat van opsteekt. Burgemeester. Ik kwam toevallig oh. langs. En ik dacht, die bol is net de figuur die ik moet oh. hebben. Ja, het duurde even. Ik was in de keuken bezig. Ik bedoel, Joost heeft een vrije avond en dan staat men overal alleen voor... Het personeel doet maar tegenwoordig. Het heeft alleen maar belang bij vrije tijd. Kom binnen. Daar heb ik u. Dat zijn de gevaren van de welvaart: steeds minder werkuren en steeds meer tijd voor ontspanning. Maar wat is het resultaat? Kattenkwaad en misdragingen. Het is een moeilijke opgave voor de overheid. Voor mij ook. Hier ligt een taak: het stadsbestuur en de vooraanstaande burgerij moeten de vrije tijdsbesteding in juiste banen leiden. Toevallig kreeg ik een soort vouwblad in handen dat erover gaat. Oh. Het is geschreven door een deskundige uit het westen, maar ze altijd verder zijn dan wij. Met die deskundige zou ik eens moeten praten, als ik tijd had. Maar dat heb ik niet, en daarom dacht ik aan u. Wat is dat toch voor een gefluitende verte? Oh, dat is met theewater. De ketel kookt leeg. Ach, er is niemand die aan de vrije tijdsbesteding van een heer denkt. Precies. U bent de aangewezen figuur om die deskundige op te zoeken... en Ach. samen met hem een plan te ontvouwen. Ik zal u niet langer ophouden, dan. maar ik verwacht dat u iets doet. Als wij ons niet bezighouden met de vrije tijdsbesteding van een eenvoudige lidie, wie moet het dan doen? Ja, denk er eens over na, bobbel. De ernst van dit vraagstuk gaat boven uw theewater. Kijk nu eens, de hele keuken staat blank van mijn verkookte thee. Wat kan het bij schelen wat eenvoudige lieden met hun tijd doen? Is er soms iemand die aan een heer van stand denkt? Orde jongen, zei mijn goede vader altijd: vrije tijd is het begin en het einde van iedere beschaving. Daar heb ik mij altijd aan gehouden en daarom is het bitter om nu in mist en nevel door de keuken te gaan redden. Vrije tijd, ba! ik Olivier schijnt thee te zetten. Dat is erg onrustig als ik bedrijf moet zijn. De laatste schoten van Killer Kid heb ik niet goed kunnen volgen... en ik overweeg om me te beklagen. Ten slotte heb ik recht op gepaste ontspanning. En dit vergaalt mijn genot. Heeft men eindelijk thee gezet? Goedenavond. Ik ben mevrouw Zielknepper... Wees zo goed mee aan te dienen bij de heer Bommel. Dat hoeft niet. Uh, uh, ik, ik bedoel, ik, ik ben het zelf, bedoel ik. Met de thee, als u begrijpt wat ik bedoel. Hedig. Doet u geen boeite. Maar ik wil graag even binnenkomen, dank u. U moet weten dat ik de president ben van het genootschap... voor gepaste en verantwoorde ontspanning voor allen. Een heel mooie taak die ik met genoegen op mij heb genomen, hoewel het mij veel tijd kost, maar daar praat ik niet over. Het gaat over de vrije tijd van de eenvoudige. Een heel moeilijk ontwerp, meneer Bommel, vindt u ook niet? Doet u toch geen moeite, ik zal geen thee gebruiken. Ontspanning, daar gaat het om, u en ik weten wat ontspanning betekent, meneer Bommel, maar eenvoudige lieden staan er onwendig tegenover, en daar ligt voor ons een hoogstaande, maar moeilijke taak. Ja, ja, daar ligt het. Joost heeft vanavond vrij, zodoende, maar het was mijn beste theepot, een erfstuk. Dank u, geen thee, ik blijf maar even. Kijk, ik gun iedereen zijn vrije tijd. Dat is mijn plicht. Maar die vrije tijd moet op een verantwoorde manier gebruikt worden, niet waar. Daarvoor hebben wij mm -hmm. een deskundige nodig. Iemand, die ja. bijvoorbeeld aan de hand van dichtbeelden een mooie lezing kan houden, of die door zijn levenswandel een inspirerend voorbeeld geeft, of zoiets. Ja, ja, ja, dat, dat is leuk. Daarom hebben wij aan u gedacht. Nee. U bent een deskundige in het besteden van vrije tijd, dacht ik zo. Van u kunnen minder ontwikkelden leren hoe ze zich moeten ontspannen op een keurige, rustige wijze. Vindt u ook niet? Nee, maar Nu wordt het spannend als bij mij toestaat. Dit was de 14e aflevering van Kit the Killer. De schrik van de Dode Vallei. Het slot zal morgen op dezelfde tijd worden uitgezonden. Thans vragen wij uw aandacht voor een vraaggesprek. Foei, dat was een zeer onderhoudend programma. Hoe komen ze erop? Gepaste ontspanning, als ik mij zo mag uitdrukken. Gepaste ontspanning. daar gaat het om. Onze gedachten gaan om te beginnen uit naar een boeiend vraaggesprek voor de televisie, meneer Pommel. Dat is een veelgevolgd medium waar juist de minder ontwikkelde graag naar kijken. Ja. Maar ieder ander idee dat u mocht hebben is welkom. Denk er eens over. Ik reken op uw medewerking. Goedenavond. Goedenavond. Ik bedoel... Uh, uh, <laughs> ik weet werkelijk niet... Uh, <coughs> Goedenavond bedoel ik. Oh, bah, zo is er altijd wat... Men kan hier ook nooit met rust laten. Nu moet ik weer achter tijdsbesteding aan, terwijl ik het al moeilijk genoeg heb. Met mijn eigen vrije tijd, als iemand begrijpt wat ik bedoel. Wat moet ik nu eigenlijk doen? Een deskundige opzoeken, zei de burgemeester. Maar die dame vond dat ik zelf een deskundige was. En dat hoef ik dus niet verder te zoeken. En toch... Dag heer Olly. Zo, jonge vriend. Waar ga je heen? Op reis. Er is hier weinig te beleven en het najaar is een goede tijd voor avonturen. Oh, wel ja, dat doet maar alsof er geen zorgen zijn. Te veel vrije tijd, dat is het. Waarom te veel? Vrije tijd kan je nooit genoeg hebben, vind ik. En in de herfst... Ja, ja. Het, ik vraag mij af of jij wel op gepaste wijze ontspant. Want daar gaat het om. Hm? Gepaste ontspanning. Ik overweeg om daar een vraaggesprek over te houden voor de televisie. Aan de andere kant hm? zit er iets in dat op reis gaan. Een heer heeft te weinig ontspanning. Bovendien heeft de burgemeester mij opgedragen om een deskundige op dat gebied te zoeken. En mevrouw Zielknijper verwacht oh. dat ik de problemen zelf oplos. Uh, ik ga met je mee, jonge vriend. Nee, ik wil helemaal geen problemen oplossen. Uh, ik heb geen last van mijn vrije tijd hoor. Uh, nu geen tegenwerpingen. Nee. Luister naar iemand die ouder en wijzer is dan jij. Uh, en kom mee. Uh, uh. Bovendien is het gemakkelijker om te rijden dan om te lopen. Dat gezeil met bagage aan een stok zie ik trouwens niet graag. Het is ongepast voor lieden van onze stad. Een klein eentje dan. Ik wil eigenlijk... Ik hoorde u toeten. Is er iets met u goed vinden? Ja, dat is te zeggen. Ik ga op reis. Terwijl jij je vrije avond had, heb ik me met een probleem bezig gehouden En daarom moet ik voort. Zorg goed voor Bobbelstein, Joost. Oh, hier houd ik van. Nu verenigen we het nuttige met het aangename. Terwijl we ontspannen een plezierritje maken, zijn we toch met iets hoogstaand bezig. Vind je dat geen prettig idee, jonge vriend? Huh? Nee, ik wilde eigenlijk gewoon. Okay. Maar... Hier is een vouwblad dat ik van de burgemeester gekregen heb. Uh -huh. Het gaat over gepaste en juiste besteding van vrije tijd. En het is geschreven door een deskundige. Die gaan we opzoeken, begrijp je? Ik weet zelf wel hoe ik mijn vrije tijd moet besteden en ik zou veel liever... Scheur nu maar niet. Zoek liever het adres van die deskundige op. Het moet ergens in het westen oh. wezen, waar men met alles verder is. Als we de goede weg nemen en stevig doorrijden, kunnen we morgen al een heel eind zijn. Ik zie geen adres. Het lijkt me trouwens allemaal erg buitenlands. En ik begrijp niet waarom u een deskundige moet zoeken terwijl u er zelf een bent. Nee, dat is waar. Maar twee weten meer dan één. Niet waar. Ik vind het altijd prettig om mijn kennis met die van een ander te verrijken. Kijk, daar staat een richtingbord. Laten we nu eens rustig kijken hoe we rijden moeten. Dan komen we er wel. al, jij hier. Ha, dat is toevallig. Maar jij bent degene die ons helpen kan. Kun jij ons de weg wijzen naar de deskundige op het gebied van vrije tijdsbesteding? Je weet wel. Nee. Ik heb maar een klein denkraampje. En u gebruikt zulke dunne woorden. Wat is dat? Deskundige? Iemand die kundig in des is? Ik bedoel, die alles weet over een vrije tijd. Hoe je die gebruiken moet, bedoel ik. Wat is vrije tijd? Vrije tijd is de tijd die er overblijft wanneer men zijn werk gedaan heeft en waarmee men geen raad weet. Als je begrijpt wat oh, ik bedoel. Ik begrijp u nu u zo bol praat. U bedoelt tijd Dat is kilwerken, erg gevaarlijk. Maar u hebt zo'n groot tenkeraam dat u het wel weten zult. Kijk, als u in die richting rijdt, komt u er vanzelf. Uh, waar kom ik dan? Bij die kundige. Vroeger woonde hij daar tenminste. En toen noemden wij hem een killer. Rechtdoor. Oh. Dode Vallei heet die plek. Ik hoop dat we gauw zijn. Mijn gestel kan niet tegen dit weer. Dat voel ik. Waarom bent u er dan op uitgegaan? Ik wilde op reis om eens wat anders van de wereld te zien. Maar dit gejakken ergens naartoe vind ik niets hoor. Onzin. Als men op reis gaat, moet men een doel hebben. Nou. Ik voor mij verenig altijd het nuttige met het aangename. Ja. En daar kan je een voorbeeld aan nemen. Hm. Aangenaam is het ritje anders niet. En ik vraag me af of het nuttig is. Waar gaan we eigenlijk naartoe? Oh, nu nog mooier. We gaan de deskundige in vrije tijd opzoeken. Dat weet je best. Een de ja. heer, uh, hm? uh, hoe heet hij ook weer? Hij woont in, eh, uh, ja, de, Waar moet hij eigenlijk? In het westen, zei de burgemeester. Maar ik weet al, ze... wat zei hij nog meer? Help me nu eens even, jonge vriend. Waar gaan we eigenlijk naartoe? Daar ligt een stadje in de verte. En op die wegwijzer staat Dode Vallei. Ik denk dat we daarheen gaan. Hier staan huizen. Een bavallige aanblik. Uh, we zijn er, geloof uh, ik. Hier zal die, uh, die deskundige wel wonen. Denk je ook niet, jonge vriend? Hm, ik weet het niet. J Jij weet ook nooit iets. Slecht weer. En iedereen schijnt al naar bed te zijn. Weet je wat? We gaan een hotel zoeken. Daar heb ik nu behoefte aan. Iets warms om te eten en een prettig, zacht bed om te rusten. Die deskundige komt morgen wel. Kom, eet op boet. Slecht. Bar. Ja, oh, dat staat er. Zo, dit. Uh... Ik bedoel, dit lijkt me wel een gastvrije herberg. Als je begrijpt wat ik bedoel. Zeg nu zelf. Nee, dat lijkt het me niet. De brand nergens ligt en de ramen en deuren hangen te klepperen. Um, er is iets vreemds met dit stadje, heer Bommel. Weet u wat ik denk? De bewoners zijn niet naar bed. Er zijn helemaal geen bewoners, de hele plaats is verlaten. De giraffe Ik zal maar eens roepen. Ach, wat, hier woont niemand meer. De hele stad is verlaten. Al lang geleden. Uh, hallo! Is er iemand? Hier zijn gasten. Huh? Huh? Wat, wat, wat is dat? Houtworm. Huh? Deze zaak is al lang geleden verlaten. Ziet u het nu? Het tocht hier. Ja, ik vind het hier akelig. Dit oh. is geen plaats voor een heer van mijn stand. Het is net alsof het steeds kouder wordt. Wat zullen we doen? Wat doe je? Ik ben hier bezig een vreselijke kou te En jij gaat de rommel opruimen. Scheid toch uit, jonge vriend. Dit gebouw is al lang geleden verlaten. Dat zie je toch wel? Wat doe je eigenlijk? Ik ga een vuurtje maken. Dat is beter. Het is hier k k k koud, jonge vriend. Kiel bedoel ik. Tocht en duisternis en alles is verlaten. Oh, wat doen we hier eigenlijk? U wilde een deskundige zoeken. Op het gebied van de vrije tijdsbesteding, ah, weet u nog wel? Dit is geen tijd voor grappen. De toestand is ja. ernstig. Hoe komen we de dag door? Het duurt toch lang voordat het ochtend is. En wat doen we al die tijd in deze ellendige omgeving? Het slaap is uitgesloten voor iemand met mijn tegenstel. ja. Het is hier koud en het schijnt wel alsof het steeds killer wordt. Killer. Hm? Wat, wat was dat? Ik, ik hoorde iets. Waar, waar, waar kijk je zo naar, jonge vriend? Zeg dan toch wat. Ja, het wordt daar lichter. Of is dat een weerkaatsing van ons vuurtje? Nee, nee, nee. Daar, de, daar zit iemand. Twee, bedoel ik. Als je begrijpt wat ik bedoel. Er zijn toch gasten, zie je wel. Heel gewoon. Heel gewoon. Deze plaats is niet verlaten. Net als ik al dacht. Zie je nu wel, jonge vriend? Mm, zo gewoon zien ze er niet uit. Het lijkt wel alsof ze op een televisiescherm zitten. Onzin. Je hebt altijd wat raars. En je probeert me steeds weer van streek te maken. Mm. Ha, maar ik ben blij dat we gezelschap hebben. Nu kunnen we vannacht beter de tijd doden. Als je maar... begrijpt wat ik bedoel. Ik ga kennis met die heren maken. Nee, niet doen. Die lui zitten in een andere tijd dan de onze. Goedenavond. Uh, mijn naam is Bobbo. Oh. Echt aardige gasten. Ze keken op nog om. Het lijkt wel alsof ze op een televisiescherm zitten. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ze zien er wel vreemd uit... met die zakdoeken voor hun mond. Maar misschien zijn ze gewoon een beetje verkouden. Ik zal ze op hun gemak stellen. Uh -huh. Goedenavond, heren. Mijn naam is Bobbel. Ik bedoel... Uh... Wat moet je? Laat mij het woord doen. Hij weet niet dat ik Kit the Killer ben. Ja, uh, het is kill. Uh, uh, Komt nu toch bij ons puurtje zitten? Dat is gezelliger. Wat moet je? Ik... Uh, uh, wel... Ik zoek hier een deskundige op het gebied van vrije tijdsbesteding. Maar dat komt morgen wel. Ik bedoel, de nacht is nog lang... en ik vroeg me juist af hoe we de tijd door zouden komen. Zeg eens, waar really in a naartoe? Oh, wacht even, hij zoekt wat. Hij zit met zijn tijd in zijn maag. Is het niet Old Ball? Mijn naam is Bommel, niet Old Ball... En ik maak kennis met u om op gepaste wijze de tijd te passeren. Het is hier kil en donker en de nacht is nog lang. En ik dacht zo... Uh... Je bedoelt tijd doden. Nou, je bent aan het goede adres, partner. Wij zijn de killers. Je zult je zin hebben. Niet <totstuk> Niet nee, nee, nee, nee doen! Niet schieten bedoel ik. Ik ben een vredelievend heer die wat aanspraak zoekt. Ik bedoel dat de dag nog lang is. Je, yeah, je, yeah. je wilt de tijd doden en dat ja. noemt hij vredelievend, ja. Laat me niet lachen. Onze tijd is gekomen. En daarom is het afgelopen met de tijd van anderen. Je krijgt je zin, old ball. Wij zijn tijdkillers, weet je. De vlugste oproppen schieten trackers van het westen. Raken één seconde op tien pas afstand tussen de wijzers. Vooruit, partner. Jij neemt die kleine en ik neem deze. Een ogenblikje. Jij bent een koude on the fantasy. Als ik de tijd kill, doe ik dat netjes en beschaafd. Wacht even, totdat ik deze old fat in de stemming heb gebracht. De tijd staat still, als oh, ik lonesome kill... Ons de prairie zoom Waar ik lonesome roam Where I go Die warted kill and stiller Ik ben kit Ik ben kit the killer Toch yeah! <laughs> Toch wel hard <laughs> Ik mag dit soort versjes wel. He. Niet zoals knaap. Uh. Uh. Uh. Uh. Wie? Oh. Oh. Oh. Ik heb even geslapen, geloof ik. Oh. Ik bedoel... Uh. We hebben twee uren ja. geslapen. Om twaalf uur heeft u die klok op gang gebracht. Ik heb een nare droom gehad. Iets met twee koeien, jongens. Ze wilden op mij schieten, jonge vriend. Op mij. Een vreedzaam heer die het geweld vervoeit. Het was vreselijk. Net of het echt was. Het was echt. Ik zag ze duidelijk. Ze hadden zakdoeken voor. En ze... Wat? Wat zei je daar? Het was echt. Ze hebben werkelijk geschoten. Met proppenschieters, leek me. Het, het, het, het was echt. Ik, ik ben beschoten. Ik voel het. Oh, help! Nee, Wacht even. Dat schieten was niet echt, lijkt me. We leven nog. Vlug, in de auto. Is er iets achter ons, jongen of niet? Nee, alles is uitgestorven. Maar prettig vind ik het hier ook niet, hoor. Ik wilde dat ik alleen op reis gegaan was. Wat, wat, wat was dat? Was dat geen Misschien wel. Het zou kunnen. Kijk, er komt slecht weer. Er hangen zwarte wolken boven het stadje, heer Bommel. Voor ons schijnt de maan nog. Ik hoor hoefgetrappel. Weet u wat ik denk? Het komt allemaal van die klok. Toen u dat ding op gang bracht. Nou ja, ik heb het weer gedaan. Altijd ik. Ik ben de schuld van het slechte weer en van jouw bedorven reisje. En direct is het toch mijn schuld dat er op ons geschoten is? Door een paar... Uh, uh, een paar killers. Maar ze schoten op onze tijd... Niet op ons. Ik, ik hoor geen hoefgetrappel meer. Ach ja, een heer met een sterke motor onder zich... en met een vaste hand van sturen is niet zo groot te verslaan. Wat jij. Kijk, daar voor ons staat iemand op de weg. Hij wenkt, zie je wel. Ik geloof dat het Kweetal weer is. Wat zou die moeten? Kweetal, is er iets? ja. Ik zag u aankomen en ik dacht... misschien kan de reus bommel met zijn groot denkraam mij even helpen. Natuurlijk! Mijn levenmetertje staat stil. De glimmerguizels zijn vastgekoekt om middernacht. Dat is erg. Levenmetertje? Och, oh, een zandloper. Een ding om de tijd te meten, als je begrijpt wat ik bedoel. Oh, alweer die ja. tijd... Vreemd, maar Hoe kan hij dan vastkoeken? Het tijd gaat al... Tijd... Door, dacht ik. Maar ja, ik heb maar een klein denkraampje. Kijk, op een zandloper kan je zien hoe lang je over iets doet. Het koken van een ei, bijvoorbeeld. Hoe kom je op het idee dat het een levenmeter zou zijn? Oh, ik dacht dat je meet hoe lang je levendig bent... als je meet hoe lang je over iets doet. Ik dacht dat er geen verschil was tussen tijd en leven... Maar ik heb niet de grote kijk van een reus als u bent. Nee, dat is waar. Ik zal nog verder gaan. Iemand als ik meet de tijd niet met een zandloper. Ik zie het groter. Als ik de tijd wil weten, raadpleeg ik mijn horloge. Heel eenvoudig. Kijk, zo. Het staat op twaalf en dus weet ik dat het nu twaalf uur is. Wacht even, ik bedoel... Huh? Het is geen twaalf uur. Hoe kan dat nu? Mijn horloge staat stil. Het, het loopt achter, bedoel ik. Achter? Op, op wat loopt het dan achter? Op, op, op, op de juiste tijd. Het loopt te langzaam of het is ergens stil blijven staan. Het heeft een paar uur verloren. Ik geloof dat ik het weet. Huh? Dat zal de tijd zijn die er in het stadje gedood is, heer Olly. Maar kijk eens achter u. Huh? In ieder geval is dit klokje waardeloos voor een vooruitstrevend heer. heer Jij mag het hebben, ik weet al. Mijn goede vader zei altijd: Olle jongen gebruik je tijd op een nuttige wijze en vermors ze niet. Daar houd ik mij aan en daarom kijk eens achter u. Het slechte weer komt steeds dichterbij. Slecht weer? Het komt achter ons aan. En wat is dat voor een dreunend geluid, jongen? Een hoeftgetrappel. De kenners zijn los. Ja, als ik niet zo'n klein denkraampje had, zou ik dat al gepoezeld hebben uit het stilstaan van de levenmeters. De, de, de, de killers, we, we, we, we, we gaan weer eens verder, me. Ja. Weg zijn. Ik ben geen bommel die buiten durft blijven wanneer de schaduw komt. Oh, daar is de goede stad Rommeldam. Gelukkig. We zijn aan het gevaar ontsnapt. Wat jij, jonge vriend. Welk gevaar eigenlijk? Nou, dat is nogal duidelijk. De killers natuurlijk. Ik bedoel... Uh... Achteraf en in de zon beschouwd heb je gemakkelijk praten bedoel ik. Nu lijkt alles lang zo erg niet. Maar deze nacht was heel vreselijk voor mijn fijn gevoel. Ik ben uren ouder geworden, als je begrijpt wat ik bedoel. Maar ik begrijp dat niemand mij begrijpen zal. Wat moet ik de burgemeester vertellen als hij vraagt hoe het staat met mijn onderzoek? Ik kan toch niet zeggen dat ik neergeschoten ben bij het zoeken naar gepaste vrije tijdsbesteding. Zeg nu zelf, dat is te gek, want ik leef nog. Hij zal me uitlachen. Ja, maar waarom gaat u naar de burgemeester? Wat wij hebben beleefd heeft niets met het gebruiken van vrije tijd te maken. Ik heb daar heel andere ideeën over. Nou, oh, nu nog mooier. Wil je het weer beter weten? Maar, wat wil je dan? Ik wil er hier graag uit. Gewoon maar een eindje trekken om eens wat anders van de wereld te zien. Tijd doden is niets voor mij. Goed, hier scheiden zich onze wegen. Jij gaat je eigen oppervlakkige gang... en ik verdiep me verder in de ernstige vraagstukken des levens. Veel plezier. Gewoon maar wat trekken. Wat van de wereld zien en afwachten wat ik tegenkom. Dat is het beste soort avonturen. Met deze en dergelijke gedachten stapte hij flink door, zodat hij al gauw de stad ver achter zich had gelaten. Hij had de weg naar het zuiden genomen, want daar is alles warm en prettig wanneer hier de verdorring begint. Maar lang voordat hij daar was, begon hij koud en rillerig te worden, zodat hij blij was toen er een groot gebouw in het zicht kwam. Oh, misschien kan ik daar iets warms krijgen. Het zal wel een restaurant of zoiets zijn. Hij vergiste zich. Het bouwwerk was een laboratorium waar professor Sikbok de mogelijkheden onderzocht om voedsel aan de lucht te onttrekken. Op het moment dat hij de ingang naderde, trad de geleerde juist naar buiten om zich een ogenblik te vertreden. Ei, ei. Ze waren voorbijganger. Kunt u me ook zeggen hoe laat het is, baasje? Mijn klok schijnt effect te zijn. Ik heb geen horloge. Het moet ongeveer twaalf uur wezen, hoewel je het niet zou zeggen met dit donkere weer. En er zit een akelige kilte in de lucht. Hebt u misschien kilte? Interessant dat ge dat opmerkt. Mijn proeven verrieden me reeds dat er zich iets eigenaardigs in de atmosfeer bevindt. Hebt u misschien wat warm water voor me? Dan kan ik bouillon maken. Ik heb het koud. Ik zal zelfs verder gaan. Mm -hmm. De melk op mijn bunzendse brander heeft bijna het kookpunt bereikt. Oh. En ik stond op het punt er cacao drank van te bereiden. Oh. Gemocht mocht me gezelschap houden, want je mijn eerste aanspraak sinds week. Dit zijn luchtaanzuigers. Hier worden de gassen uit de atmosfeer gepsyrotreerd om er nutriënten aan te onttrekken. Maar tot nu toe heb ik niets nutritiefs kunnen vinden, wel iets anders. Oh ja, jongen. Die warme chocola lijkt me overigens erg lekker. Er zit uh, kilte in de lucht. Kilte? Ja. Aardig, daar kom ik dadelijk op. Oh. De gassen reageren echt machtig. Wat is het? Er zijn kleine spoortjes van iets onbekends in. Oh. Het is zo weinig dat ik zeer veel lucht moet aanzuigen... om er een weinig van neer te slaan. Mm -hmm. Nu heb ik hier een afgesloten kolfje waarin het rondwolkt. Maar wat is het? Kielte noemt moet het? Ja, het is kil buiten. Koud. Ik ga naar het zuiden. Die warme chocolade. Koud? Misschien wel. Ja. Het is aan niets gebonden. Dus het is geen donker gas of vloeistof. Oh. Weet je waar het op lijkt? Hm? Op puur duisternis, ventje... Uur niets. Er waren twee deskundigen, burgemeester. Dat zij ik al, tenminste. En dat beweerden ze zelf ook. Ze noemden zich tijddoders. Maar hun soort vrije tijdsbesteding is te ruw voor lieden van onze stad, zegt u nu zelf. Ze hebben geschoten. En koud en donker dat het was, ik had gemakkelijk een lelijke verkoudheid kunnen oplopen. Bah, je valt me tegen, Bob. Een verkoudheid, ja, ja. En, en waar zijn de deskundigen nu? Heb je ze meegenomen? Nee, maar ze reden wel achter ons aan. Ik hoorde tenminste hoefslagen in de vechten. En de wind gierde, en de hagel kletterde, en mijn horloge stond stil. En kweet al zei dat ze levenmetertje vastgekoekt zat. Waardeloos. Je onderzoekingen zijn gebronnelbobbel. lief oh, ja. en verkoudheid. Bah. Ja. Je had die beoordeling aan de overheid moeten overlaten, vriend. Ik zal zelf wel uitmaken of dit soort vrije tijdsbesteding te ruw is. Ja. Nu zijn we nog even ver. Kijk, kijk. We komen verder. Het kolfje onttrekt warmte aan de omgeving. Ziet ge wel? Het is thams geheel met ijs beslagen. Wat er ook in het buisje zit. Het is ruw in zijn uitwerking. Ja, ja. Dit is het merkwaardigste dat ik ooit uit lucht gedestilleerd heb. Niets, mijn waarde. In het geheel niets. Slechts duisternis en koude wolken waren in dit buisje rond. Ik zal dit onbekende gas zero noemen, omdat het alles tot nul herleidt. Hmm. Ik ben benieuwd of het iets met het doden van de tijd te maken heeft. Het is een geheel nieuw gas. Hmm. Het is niets en nergens aan gebonden. Hmm. Het is kil, het is donker en het... Het heeft een een vreemde invloed op de geest. Verdovend, zou ik. ...willen zeggen. Tjonge. Het lijkt erop dat die aangeschoten is. Zo voelde ik mij vannacht... ...toen die killers aan het werk waren. Ik wil wedden dat het er werkelijk... ...iets mee te maken heeft. Hé, hey, hé, hey, dat was ze waar. Niet zomaar waar. Nou. Ik voel bijna een bewustzijn. Ja, het is gevaarlijk. Voor je het weet ben je een paar uren van je leven kwijt. Nu, ik ga maar weer eens. Dag, professor. Uh, bedankt voor uw uh, chocola. Kijk, kijk. De natuur begint in wind en hagel haar winterslaap reeds. Waar blijft de tijd? Ik ben vannacht naar het zuiden gegaan. Oh. In een streek waar de schaduw hangt, durf ik niet te blijven. Hm. Maar het is hier niet veel beter. Weet je ook waar Bommel is? Hm, in de stad, denk ik. Oh, in de stad. Midden in het gevaar natuurlijk. Ach, we moeten maar op hem vertrouwen. Nou. Hij is de enige die de killers kan tegenhouden met zijn geweldig denkraam. Het is hier ongezellig. Waarom is er geen lamp aan? Waarom zijn de gordijnen niet dicht? Dag Joost. Oh, wel ja, Maar laat mij met mijn zorgen alleen. Maar dat gaat te ver. Joost vergeet zijn plaats. Zo, net wat ik dacht brulfilmpjes bekijken. Terwijl ik in de zorgen zit over een paar losgebroken tijdkillers, als men begrijpt wat ik bedoel. Ik ben Kit, ik ben Kit de Killer. Yeah! Burgemeester Dikkerdak zat diezelfde avond voor zijn televisietoestel, zoals de meeste van zijn stadgenoten. Met grote aandacht volgde hij de avonturen van Kit de Killer. Langs de prairiezoom, waar ik loomsomroom. <lacht> dat is heel aardig. En zo goed gespeeld, het is bijna echt. Ja, ja, is zeer rustig, werkelijk. Het <lacht> is ja. Zo, kijk dan toch net wat ik dacht. Net echt. Als ik me zo mag uitdrukken. Wat doet hij nu? Dat kan me niet schelen. Je verzaakt je plicht. Ik zit beneden te studeren. En in plaats van mij bij te staan met licht en drank... zit jij hier je tijd te doden. Maar dit gaat te ver. Ik ben Kit. Oh, hij komt uit de devilie. Oh, het. Dat kan niet. Je, je bent die koeienjongen van gisteravond. Ik ben Kit de Killer. En uh, dat is Bud. Ik word van schot gehouden. Men wil mij kwaad doen met u goedvinden. Ho, ho. Wij doen geen kwaad. Wij zijn de helden van het Wilde Westen. En wij doden alleen maar spuis en moordenaars. Wij killen de tijd. Uh, anders killt de tijd ons. Het gaat er maar om. Wie het vlugste schiet. Wij zijn de vlugste proppen-schietertrackers van het Westen. Ga, okay, ga, ga Ik heb geen tijd. Ik bedoel, ik moet de vrije tijd besteden. Oké, okay. oké. Okay. Oké. Ik ben zover. Vooruit, Brad. Oké. Okay. Apen Jammer. Het was zo'n aardig programma. Kid the Killer is de naam. Ik heb twee uren van je tijd gedood. Ah, twee uren. Ik moet zeggen dat mijn vrije tijd op een verfrissende manier gebruikt is. Erg ontspannend. Ik ben een expert. Schiet op tien pas afstand een seconde. Komde tussen de wijzers. Zo, ja, dan moet jij degene zijn waar Bommel het over had. Hij heeft dus toch niet opgeschept. Die deskundige op het gebied van vrije tijdsbesteding bestaat. Niks besteding. Vrije tijd die je besteedt is niet vrij. Je moet hem killen om echt vrij te zijn. Ik zal je vrije tijdprobleem oplossen in minder dan geen tijd, partner. Dit ding hier is bijvoorbeeld oké, okay. maar denk eraan, geen moeilijke programma's, geen denkwerk. Je moet je vrije tijd gebruiken voor rust en ontspanning, dood je tijd voor je naar bed gaat om te slapen. Tom Poes bracht die avond door in het holletje dat Kweet al onder een boom gegraven had. Nu gaat het nog. De killers zijn nog niet lang aan het werk. Maar het loopt mis, dat weet ik zeker. Zie je dat aan die zandloper? Wat gaat er dan eigenlijk mis? Er komt niks in de lucht. Als je tijd doodt, komt er niks. En dat is koud, hoor. De glimmer is nu al vastgekookt, zie je wel. Je bedoelt het zand. Het zal wel vochtig zijn. Je kunt het beter een beetje bij het vuur zetten. Je hebt een smaldenkraam. Hoog maar smal, jonge poes. Wat weet jij van leven en tijd? Nee, van jou heb ik geen hulp te verwachten. Bommel zal het weer moeten opknappen. Goed hoor. Heer Olly is oud en wijs genoeg om voor niks te kunnen zorgen. Van mij zal je geen last hebben, want morgen trek ik verder. Ei, ei. Er is meer zero in de atmosfeer dan vanmorgen. De toename is 1,8, zou ik zeggen. Waar moet dat heen? Ah, daar is Bobbel. Dankzij hem heb ik gisteravond een gesprek gehad met een deskundige... over vrije tijd en zo. Oh, heel leerzaam. Ach. Ja. Vrije, vrije tijd? Zie wat is dat? Een uitvinding van de lagere zanden, uh, weet ik. We moesten de sport bevorderen. Dat houdt de jeugd van de straat. Mogelijk. Sport geeft ontspanning, en dat moeten we juist hebben. We werken steeds korter, en daardoor harder. De vrije tijd moet erop gericht zijn, dat men de tijd vergeet. Daar zit het in de kneep. Pas gewerkt het grauw zodoende voor de televisie, Amisse. Een bedenkelijke manier van doen, liberaal, zou ik bijna zeggen. Televisie is goed, maar men moet geen inspannende programma's brengen. Liever verveling dan opwinding, want dat laatste is verspilling van kracht. Ik stel voor om de besteding van de vrije tijd aan Bommel over te laten. Ik heb het volste vertrouwen in hem en zijn deskundigheid. Ja, inderdaad. Wanneer vrije tijd verveling betekent, is deze Bommel de aangewezen figuur. Maar dit alles staat me tegen. Ik heb wel iets beters te doen. Lopen is beter dan in een auto zitten. Het is gezond en het geeft rust. En dat heb ik wel nodig nu ik zo'n belangrijke taak op mijn schouders heb genomen. Ik moet nadenken. Oh. Oh. Ik weet het niet. Het lijkt allemaal zo gemakkelijk, die vrije tijd en zo... Maar voor een heer van mijn stam is die kid, de killer, toch eigenlijk te ruw. Mijn goede vader zou ik nooit hebben goedgekeurd wanneer zijn tijd gedoord werd. Veel te tijdrovend zou hij hebben gezegd. Nee, nee, niet doen. Ik, ik, ik, ik wil niet. Het is veel te tijdrovend. Te ruw, bedoel ik. Ontspan, old fat. Wees niet zo springerig. <laughs> Als ik in de buurt ben, kan je vijand je niks maken. Mijn prappenschieter is vlug. Ik, ik, ik, ik, ik heb geen vijand. Ik, ik, ik bedoel, ik heb geen uh, tijd. Ik, ik moet nadenken als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, ja. De tijd is je vijand. Je begint het te snappen, merk ik. Dat lopen is verkeerd. Je moet je niet zo inspannen, pijl. Hoe kan je nou nadenken over het gebruik van vrije tijd als je je tijd verkeerd gebruikt? Wees maar niet bang, old boy. Ik schiet alleen op de vijand als je zelf wilt. Ik, ik heb geen vijand. De tijd, je weet wel. En je moet je energie niet verspillen aan wandelingen waar niemand iets aan heeft. Je moet uitrusten om morgen fit je zware taak op je te kunnen nemen. Laat je onnuttige vrije tijd doden, pal. That's better. Op datzelfde moment was de kruidenier Grootgut bezig zijn waren voor de nacht naar binnen te brengen. Well, het is een belangrijk job dat je voor de gemeenschap hebt, is het niet? Dat... Heb ik nooit zo over gedacht. Maar nu het zegt... Wat had u gehad willen hebben? Ik ben heel gesloten, maar ach... Wees niet zo gespannen. Ontspan je wel genoeg in je vrije tijd. Je moet goed uitrusten om morgen weer fit te zijn. Laat je onnette vrije tijd doden pijl. Maar hoe? Laat dat maar aan mij over. Where I go, daar wordt kill en stiller. Ik ben dit. Ik ben dit de killer, yeah! Commissaris Bullebas had nachtdienst. Omdat er niets te doen was, korte de politiechef de tijd met het oplossen van een kruiswoordpuzzel. <laughs> Drommels, hoe kom jij hier? Wat moet dat? Kalm, oh, Sheriff. Het is een belangrijke taak die je in de gemeenschap hebt. Ontspan je wel genoeg in je vrije tijd. Ja, ik ontspan mij. Mijn hobby is voetballen. En dat is heel gezond, jongeman. Maar wat betekent die vermomming? En heb jij een vergunning voor het dragen van vuurwapens? Dit... ...is een heel speciale proppenschieter. De burgemeester heeft hem zelf goedgekeurd. Terzake, sheriff. Je lijkt mij lelijk overspannen. En wat doe je daar met dat papier? Ik wacht op het rapport van Brigadier Snuff. Dit is een puzzel waarmee ik zo lang de tijd dood. Maar wat voor de donder... Tijd doden. Ik zal je helpen. Relax, partner. Het was reeds diep in de nacht, toen professor Sikbok de laatste hand legde aan een eigenaardig klokwerk dat hij die dag ontworpen had. Het was een zogenaamde zerometer, waarop zelfs een ongescholden kon aflezen hoeveel zero er in de lucht zat. Ei, ei, de gassen zijn geheel ingedikt en het zijn kwade dampen die daar ontsnappen. Ik moet mij in acht nemen. Want het inademen zou noodlottig kunnen wezen. Ik knoop een zakdoek voor mijn neus. We zakken reeds verder dan ik kan meten. Ik zal de schaal moeten wijzigen. Want binnenkort zal het iets overtroffen worden door het niets. Waar moet dat heet? We beleven vreemde tijden. Is daar iemand? Killer. Dat zullen de dampen zijn. Nee, dat ben ik. Kid the Killer is de naam. Wat voel je daaruit, Doc? Ik neem enige proeven. In opdracht van de regering tracht ik voedsel uit lucht te winnen. Toch wat ik krijg is niets, puur niets. Volgt u me? Maar wie geeft u het recht hier binnen te dringen? Ik ken u niet. Bent u soms een student? Je doet hier dus niets. Raar is dat. Je kent mij niet voor de gek houden, Doc. Het ruikt hier. Je probeert tijd te winnen. Nee, nee. Je heb niet goed opgelet, mijn waarde. Ik probeer geen tijd te winnen. Ik win niets. Puur niets. Zero. En wat u ruikt zijn de kwade dampen die daardoor worden opgewekt. Nee. <laughs> Zo. En wat is dit dan? Ik herken de vijand als ik hem zie. En ik schiet hem op tien pas afstand tussen de wijzers. In die glaasjes zit tijd, Doc. Ontken het niet. Tut, tut. Welk een beuzel praat. Ik begin te geloven dat je toch een student bent. In deze kolfjes wolkt het zwarte niets rond. Het is tijd, ik heb je door. Je steelt mijn tijd. Tijd? Zero is tijd. Het zou kunnen. Aha, uh -huh. dat brengt mij op de gedachte. Ge mag dit glaasje hebben, mijn beste, maar dan moet ge het ontkurken. Hou de tijd bij je. Je hult me te vijand. En je probeert mij te killen. Maar je speelt een gevaarlijk spelletje. Old sick. Dood de tijd. Of de tijd dood jou. Mark my words. Hé. Hey, een hoogsteigenaar kan geen wetenschappelijk gevormd persoon, vermoed ik. Ik vraag mij zelfs af of hij wel gevormd is. Maar hij heeft mij bedreigd, dat is duidelijk. En als eenzaam onderzoeker met een schat aan siro in mijn buizen... kan ik niet voorzichtig genoeg zijn. Ik zal de overheid om bescherming verzoeken. Hallo, met de politie. Geen tijd. Het gemeentehuis is om deze tijd gesloten... Hallo, dikke dag. Ik besteed mijn vrije tijd. Dit informatienummer kost u één minuut per seconde. Blijft u aan de lijn. Het is duidelijk dat de wereldvreemde geleerde niet met zijn tijd was meegegaan. Het drong niet tot hem door dat alle burgers van Rommeldam er op dit uur recht op hadden hun tijd te doden. De straten van het goede stadje waren geheel uitgestorven... En in het blauwachtige licht dat uit de huizen straalde... kon men slechts de agent Stappers waarnemen die nachtdienst had. En waarom eigenlijk? Alleen maar voor opgeschuimte lummels die de tijd het daad buiten huis willen doden. En waarom mocht dat eigenlijk niet? Een ouderwetse verordening als men naar vraagt. Ondere tijden, onder de zijden. Toen heer Bommel de volgende morgen zijn ogen opsloeg... zag hij dat hij in zijn stoel voor de haard zat. Het vuur was uitgegaan... En de bleke ochtendzon wierp een helder licht op de zwarte sintels. Dit is heel vervelend. Ik bedoel, ik val tegenwoordig altijd s'avonds al in slaap. Een hier behoort in zijn bed te overnachten, bedoel ik. Dit is heel afmattend. Ik voel een hoofdpijn opkomen. Er zit een knoop in mijn slokdarm. Trouwens, waar is mijn pap en mijn ochtendthee? Wat doet Joost eigenlijk? Goedemorgen. Ik hoop dat je goed uitgerust bent, Joost. Dank u. Het gaat, hier, Olivier. Het houdt niet over, als ik zo vrij mag zijn. Hoe meer ik mij ontspan, hoe vermoeider ik geraak. Onzin. Ik noem het gewoon luiheid. Gisteravond heb je me niet eens gewekt en daardoor heb ik niet in mijn bed geslapen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ik heb er geen woorden voor dat spijt me. Ik wilde u niet storen in de besteding van uw vrije tijd... wanneer ik mij zo mag uitdrukken. En bovendien was ik zelf ook doende met ontspanning. Het is reeds enige tijd geleden dat we iets van Tom Poes gehoord hebben. En dat is geen wonder. Hij was op reis gegaan om eens iets anders van de wereld te zien... en zodoende had hij alle zorgen achter zich gelaten. Hier vinden we hem, zittend aan de oever van een vriendelijk meer... Ergens in het zuiden. Hallo, Tom Boes. Jij ook hier, was enigjes. Kijk, je dommer beweegt je beet, Zeg, Zal ik helpen? De vis is al weg. Je maakt te veel lawaai. Wat heb je daarbij? Wekkers. Goeie wekkers. Ik heb ze allemaal opgewonden en nu gaat er ieder uur een paar af. Dat is gezellig. Maar niemand wilde ze kopen, rommel dan. Daar is het niks leuk meer hoor. Nee, waarom niet? Ze willen daar allemaal de tijd doden. Daardoor is mijn handeltje over de kop gegaan. En nu ga ik weg. Wat heb je nou een dode tijd? Nou, dat zien ze dan maar weer. Dode tijd? Nee, dat kan niet goed zijn. Als je de tijd doodt, dood je het leven, zegt Kwetel. Er moet toch werkelijk wat gedaan worden. De politie moet ingrijpen, dat is mijn idee. Ik heb recht op bescherming van mijn tijd als heerzijnde. Daar betaal ik tenslotte belasting voor. Een ogenblikje, heer Bas, ik moet u spreken. Ik heb geen tijd. Een snipperdag, weet je? Het gaat over het doden van de tijd. Dat is jouw werk. Je hebt een deskundige uit het beste gehaald. Hebben we hem gezien? Een aardige baas. Zijn uiterlijk is niet gunstig, maar hij doet goed werk. Ga je gang, bommel. Als je de orde maar niet verstoort. Ik, ik wil mijn gang niet gaan. Ik, ik bedoel, het gaat verkeerd. dat voel ik. Iedereen is... Als je je maar aan de verordeningen houdt. Ik moet nu gaan, want direct begint de voetbalwedstrijd. Daar ga ik mijn vrije tijd besteden. <lacht> De politie heeft geen tijd. We, ah, heer Doorknopper, de, de politie heeft geen tijd en daarom moet u... Nee, er, nee, krachtens de verordening we, hebben wij bij Toerbeurt recht op vier uren vrije tijd per kwartaal extra. Die ga ik nu besteden. Nergens een lach of een vriendelijk woord. Iedereen heeft haast om zijn vrije tijd te gaan besteden... Het is mijn schuld natuurlijk niet dat het zo'n vervelende kant op gaat. Maar als hier drukt het me als iemand begrijpt wat ik bedoel. Oh. De killers. Ik had het kunnen weten. Eigenlijk is het mijn schuld. Want door mij is die kit, de killer, losgebroken. Ach, al die vrije tijd wordt gedood... en er is niemand met wie ik erover praten kan. Hoe vreselijk is dit alles... Tut, tut. Dit is hoogst opmerkelijk. Ergens moet op dit ogenblik... een kolossale productie van Ciro aan de gang zijn. Wanneer ik niet maar wist waar dat was... zou ik een heel eind verder zijn met mijn onderzoek. Is er dan niemand met wie ik praten kan... Hier loop ik nu gebukt onder mijn zorgen. Maar tijd om erover te praten is er niet, omdat alle tijd wordt gekild door mijn schuld. Och, wat moet ik beginnen? Maar kijk, het huis van de markies. Daar woont iemand die dieper denkt. Hij zal zeker een open oor hebben voor het gevaar dat ons allemaal bedreigt. Kan ik even binnenkomen? Ik wil graag eens met u praten over het doden van de tijd, want daar zit ik echt mee in en ik dacht zo dat lieden van onze stand er iets aan moeten doen voordat het te laat is. Par exemple, het idee. Ik heb geen tijd om over het doden van tijd te praten, Amisse. Wat gaan mij de bezigheden van uw stand aan? Ik ben met een poëm bezig en uw platte vermaken storen mijn racht gedachten. Goedenavond. Goedenavond, Amies. Misschien kan ik thuis begrip vinden voor mijn zorgen. Het was een vreselijke dag. Zeer betreurenswaardig. U bent trouwens laat, als ik zo vrij mag zijn. Misschien hebt u met uw welnemen vergeten dat het mijn vrije avond is? Overal ben ik geweest, maar niemand had tijd voor mij. Ik ben helemaal alleen met mijn zorgen. Er is een vreselijk gevaar dat ons allemaal bedreigt. Het spijt mij dat te horen. Ja. Maar de voetbalwedstrijd van vanmiddag wordt herhaald op de televisie, uh, uh, bij Olivier. Die dus zou ik graag willen volgen. Juist! Daar gaat het over. Het doden van de tijd. Ik moet er met iemand over praten. Kom eens binnen, Joost. En, en neem je thee mee. Een andere keer graag. Maar, maar als u mij toestaat, zou ik nu liever mijn eigen tijd doden. Met die wedstrijd. Die moet zeer onderhoudend wezen. Ja, ja. Er staat een koud schoteltje bij de haard, met uw verlof. Koud schoteltje. Hier zal ik blijven zitten, dat is het enige wat er overblijft: zitten en wachten tot er iemand langskomt met wie ik kan praten. De vraag is alleen hoe ik intussen de tijd kan doden. Op een avond, niet lang nadien, kon men de bekommerde heer nog steeds voor de haard aantreffen in een ontspannen houding naast het theeblad. Er was echter iets vreemds in zijn gedrag. Hij bewoog zich niet en de uitgebluste glimlach die zijn mondhoek ontplooide... hing daar reeds toen het haardvuur nog helder brandde. Dat was nu bezig uit te gaan. De laatste vlammen speelden over de houtresten. En langzamerhand hulde het vertrek zich in koude en duisternis. De oplettende luisteraar zal reeds begrepen hebben wat er in het stille studeervertrek gebeurd is en een enkele blik naar buiten zal hun vermoeden bevestigen. Daar kropen kille nevels om het slot en een dunne maansikkel wierp een bleek licht over het landschap. In het schijnsel daarvan kon men twee ruiters waarnemen, die zich met toffe hoefslag van het oude bouwwerk verwijderden. Het waren de killers, na de uitoefening van hun akelig beroep op weg naar een volgende klant. Zodoende sloegen ze de weg in die naar het buitenhuis van markies de Kante Kleer leidde. De edelman stond aan zijn hoge lessenaar en staarde peinzend naar zijn ganzenveder. De inspiratie is geweken. Het bevredigt mij niet langer, om de schoonheid van een juichende zonnebloem te bezingen, ik gevoel de behoefte aan een poeem vol eigentijdse problematiek, maar bestaat die nog in deze tijden? Hoe ik ook peins en mijmer, er wil mij niets in Van parbleu, wat ik hier doe, is doden van tijd. Tegenwoordig de ogen niet neerslaan of de blik valt op een platte figuur. Wat betekent dit? Je had het over het doden van tijd. Wel, ik ben Kit de Killer. Tot je dienst. Bijvoorbeeld. Ik heb van u gehoord. De handlanger van uh, Bommel, als ik het wel heb. Een Koeienjongen in zwart leder met garnier confetti, zeer belangwekkend. De tijd staat stil, als ik lonesome kill. Langs de prairie zoom, waar ik lonesome roam. Where I go, there warted kill and stiller. Ik ben Kit, ik ben Kit, the killer. Ja! Yeah! Frappant? Uw lied is stertend, en uw voordracht is volks. Maar u hebt mij een idee gegeven van de tijdse problematiek. Ik ga uw vers transponeren tot een sonnet, amice, En ik verzoek u nu te verdwijnen. Ik heb geen tijd meer. Geen tijd meer? Wel, ik, ik, ik ga niet doden wat er niet is. Dan ga ik maar. poes was niet in het zuiden gebleven. Nadat hij van wammels Waggel had gehoord hoe het in Rommeldam gesteld was, had hij geen rust meer. Hij pakte zijn stok en zijn bundeltje en aanvaarde de terugtocht. Het was een koude morgen toen hij in de stad aankwam. De straten waren vervuild, de inwoners zagen er grauw en suffig uit, en ook de eens zo fleurige winkel van de kruidenier Grootgrut bood een verwaarloosde aanblik toen hij er binnenstapte. Daar ben ik weer. Hebt u verse grutsprits? Dat zal smaken naar al die vis. Grutsprits? Uh, mm -hmm. Misschien wel. Laat we zien. Ik, ik heb ze de vorige week nog besteld. Of, of was het de week daarvoor? Ik, ik weet het werkelijk niet meer. Dat is vreemd. Vroeger had u ze altijd vers. Uh, vroeger. Vroeger toen waren de tijden anders. Jongeheer, tegenwoordig heb ik geen tijd meer voor grutsprits. Ik heb wel wat anders aan mijn hoofd. Maar ik heb hier nog wel een rol knappertjes liggen. Uh, daar moet u dan maar mee doen. Heb ik de belastingaanslagen nu verzonden of niet? De letters A tot en met L moeten dit jaar nog bij de betrokkenen liggen. Dat hoort zo. Maar nu weet ik toch werkelijk niet... Ach, ik heb tegenwoordig ook eigenlijk geen tijd meer voor dat soort dingen. Ah, jongen heer Poes. Alle dagen zijn gelijk en de tijd schijnt steeds vlugger te gaan. Wilt u wel geloven dat ik me niet kan herinneren wat er gisteren gebeurde? Neemt u nu de belastingaanslagen? Die moeten voor nieuwjaar bij de betrokkenen in de bus liggen. Dat werkt opvoedend. Maar ik weet waar je niet of ze de deur uit zijn. Hm? Dat lijkt me vervelend. Ach, ja, het went. En de hoofdzaak is dat onze vrije tijd op gepaste wijze besteedt. Net wat u zegt, meneer Dorknoper. Het leven is kort, maar het zal mijn tijd wel duren. En de kunst is om je de tijd goed te doden. Een heel verstandig persoon. Het lijkt me onzin. Als je de tijd doodt, maak je het leven korter. Inderdaad. Dat is nu juist het aardige ervan. Maar u bent nog jong en dan ziet men dat anders. Kom aan, ik moet deze straat in. Goedendag. Het is erger dan ik dacht. Hoe zou het met heer Bommel zijn... Het is toch maar goed dat ik ben teruggekomen. Want hij is de schuld van alles. En hij zal het niet gemakkelijk hebben. Ik ga hem helpen. Ook al vindt hij me een bemoeial. Hé, hey Olly. Wat is er met u gebeurd? Er zit spinrag in uw haar. Is Joost er niet? Dag, jonge vriend. Ja, kom binnen. Joost schijnt vandaag zijn vrije dag te hebben. Of was dat gisteren? Ik weet niet. Kom binnen, bedoel ik. Wat een rommel is het hier. Gezellig is anders, hoor. Waarom doet u er niets aan? Doen? Och, het leven is kort. Hm? Ik bedoel, alle dagen zijn gelijk. De tijd gaat snel wanneer men hem maar weet te doden. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, daar was ik al bang voor. U doodt de tijd liever dan dat u hem gebruikt. Bah, het is maar goed dat uw vader dit niet hoeft mee te maken. Je doet overspannen, jonge vriend. Men moet het beste van het leven maken. Niet te veel denken en niet te veel doen. Ontspannen bedoel ik. Je moet de tijd doden, dan gaat hij vlug. En dat is de hoofdzaak. Dat is de hoofdzaak helemaal niet. U moet de tijd goed gebruiken, dat is veel belangrijker, maar dat durft u niet. Nou, nou, papperlepap. U durft niet. U bent bang voor de uitwerking van uw gedoe met de tijdkillers. Uw klok staat stil en de haard is uit en u bent bezig oud te worden. Maar ik ga er iets aan doen, wanneer u de moed niet hebt. Dat mag je niet zeggen. Ik bedoel, ik ben niet bang. Dat weet iedereen. W wacht eens even, jonge vriend. Wat bedoel je met mijn gedoe met de tijdkillers? Luister nou toch eens even... Topoes, waar ga je naartoe? Wacht even, dan ga ik mee. Er moet iets gedaan worden, zei ik toen je weg was. Ik wist alleen niet zo vlug wat. Topoes, wat ga je doen? Huh. O, sh. Mijn huis ruikt naar stof en schimmel. De binten zijn vermolpt, de regenpijpen vergaan. Die dingen moeten nodig gerepareerd worden. Maar de loodgieters en de timmerlieden hebben geen tijd. En wat hun vrije tijd betreft, die moeten ze op hun eigen manier doden. Het wordt tijd dat ik er iets aan doe. Tom Poes had gelijk. Maar ik zal het bewijzen dat ik niet oud ben en dat ik wel durf. Ik vermoed dat Tom Poes weer naar het zuiden is... Ik moet hem inhalen en de leiding van de strijd tegen de tijdkillers opnemen. Oh, wat nu? Een gat in de weg. En die gemeentewerklieden zitten daar maar. Uh, wilt u dat gat even dichtgooien? Ik moet verder en ik heb haast. Haast, altijd haast. Ontspan je toch een beetje, Het is twaalf uur en we moeten een uur lang onze vrije tijd besteden. De tijd gaat vlug genoeg als je de marie te doden. Oh. De tijdkillers. Ik keer om. Toppoes kan net zo goed deze weg genomen hebben. Hier kan ik niet blijven staan... ...want met de doden van de tijd wil ik niets te maken hebben. Eens kijken, waar ga ik nu naartoe? Naar het westen, geloof ik. Het westen? Maar, maar daar komen de tijdkillers immers vandaan. Wat een kale vlakte hier. Toppoes is vast en zeker deze kant op gegaan. Net iets voor hem... Nu, ik zal hem in de rug uh, dekken. Want uh, uh, uh, bang ben ik niet. Uh, dat zal niet werken. Maar eens aan. Uh, Wie hebben we daar tussen de wortels van die dode boom? Ik weet al, heb je hier ook iemand langs zien komen? Nee, u bent de eerste. Ik ben blij dat ik u zie, hoor. Het werd uh, tijd. De verkilling zit al in de grond. Er <laughs> komt meer en meer niks in de lucht. Uh, gaat u er nu iets aan doen? Ja... Uh, uh, dat is te zeggen... Ik, ik zoek Tom Poes. Hij gaat er iets aan doen, bedoel ik. Heb je hem werkelijk niet zien passeren? Nee. Uh, trouwens, wat zou dat geven? Wie is Tom Poes? Uh, je, je begrijpt het verkeerd. Uh, uh, ik begrijp het verkeerd. Mijn denkraampje is te klein. Nou ja, het enige wat er van mij op zit... is om een winterslaap te gaan beginnen. Uh, bommel laat het over aan, Tom Poes. Wie is Tom Poes? Een jong en onervaren iemand. Wat kan die doen zonder mijn beproefde leiding? Niets natuurlijk. Daar heeft Kweet al gelijk in. Maar, maar nu is het genoeg. Ik ga de zaak persoonlijk ter hand nemen. Helemaal alleen als het moet. Dat was natuurlijk flink van heer Bommel. Maar het komt me voor dat hij Tom Poes onderschatte. Want die had werkelijk niet stilgezeten, al was hij dan ook een andere kant op gegaan. We vinden hem voor het raam van het laboratorium, waar hij opmerkzaam naar het werk van professor Sikbok kijkt. De geleerde had oog nog oor voor zijn omgeving. Met schoolse hand wierp hij een formule op het papier en trok daar zijn conclusies uit. Het klopt. Tijd is beweging. Maar daaruit volgt dan tevens dat tijd gelijk is aan zero. Kijk, ge komt juist op tijd. Oh, manneke. Ik zoek een levendige proefpersoon. Dit is de Sickbok formule die een verklaring geeft van het zero-verschijnsel in mijn retorten. Dat is leuk. En waar zijn die retorten? Uh, een ogenblikje. Zero is niets, zoals gereeds weet. Volstrekt niets. niets. En dit niets is door beweging gedeelde tijd... Nee, nee. Uw wezenloze blik ja. verraadt uw onbegrip. Ik zal het dus amper stellen. Mijn zero is niets anders dan bewegingloze tijd. Hm. Prachtig, nietwaar? Ah, het is een treffend idee... om in het bezitten zijn van tientallen liters tijd. Ja, erg treffend. En waar zijn die liters tijd? Tientallen? liters, mm -hmm. Daar zou ik een drank uit kunnen bereiden die ons sterfelijk maakt. Welke gedachte? Wat een mogelijkheden. Geld en macht opgetast in Gintse Koof. Nu heb ik een proefpersoon nodig waarop ik de uitwerking van genoemde drank proberen kan. En dat zijt gij, baasje. Ik? Ik als proefpersoon? Mij goed hoor. Maar waar is die drank? Hier, in deze donkere kolf. Inactieve tijd. Welk een bezit? Het is uw bezit niet. Dit is tijd die van anderen is afgenomen. Mis, baasje. Ik heb niets afgenomen. Ik heb slechts verzameld... wat door anderen is weggegooid. Het blijkt dat men zo weinig om tijd geeft... dat men hem doodt. En deze gedode tijd... Is vrij, dunkt me. Wat weggeworpen is, mag men nemen. Nee. Volgt ge me? Nee, wanneer iemand door slordigheid of domheid iets verliest, blijft het toch zijn eigendom. Al die tijd moet terug naar de eigenaars. Oh, er zit niks in de lucht. De, de, de tijd is eruit. Er komt vast sneeuw, bedoel ik. Maar ik moet voort. Ik ben de enige die de gedode tijd terug kan brengen. Als ik maar wist hoe... Naar de dode vallei. Ik, ik, ik ga de killers in hun eigen hol opzoeken. Met gevaar voor mijn eigen leven. Mijn eigen tijd, bedoel ik. Het is het enige wat ik kan verzinnen. Als we nu maar thuis zijn. Daar ligt het stadje. Ik heb het toch maar weer knap gevonden. Al zeg ik het zelf, en dat dwars door de sneeuw. Ach, het is wonderlijk wat een heer met een nobel doel voor ogen alleen kan bereiken. Oh, als het maar niet zo koud was en als dat plaatsje maar wat gastvrijer zou zijn. Nu is het de kunst om dat café te vinden. Dat kan niet moeilijk zijn voor iemand met een fijn richtinggevoel. Kijk, hier schijnt licht. Ik ben er al... Oh, toch knap. Ach, wat? Het is helemaal niet knap? Een misdadiger keert altijd... naar de plaats van zijn misdrijf terug... als men begrijpt wat ik bedoel. Dit is het laatste spelletje, Bart. Het bevalt mij niks... om hier een kaartje te leggen. Terwijl er zoveel... tijd te doden is... om deze tijd van het jaar... Dus hier zit gedode tijd in. Het enige wat ik kan doen... is die tijd weer vrij te laten. Ik zal... Laat dat, ventje! Het is verboden de zero aan te raken. Verboden, verstaat je? Ja. Niemand kan zeggen wat er gebeurt... wanneer dit glas zou imploderen. In de hoek, jij. Blijf daar. Ik zal thans één gram zero... voor inwendig gebruik prepareren. En als je braaf zijt, ...mocht ik het met een weinig zuiger innemen. Maar Tom Poes was niet braaf. Hij greep de zerometer die hij nu binnen handbereik had... ...en rende opnieuw naar de plaats waar de fles stond. Het valt te begrijpen dat de geleerde dit niet over zijn kant liet gaan. Oh, oh ja. oh. Dit trok de aandacht van Wammes Wachel, die juist passeerde. De tocht naar het zuiden had hem niet de pret geschonken waarop hij gehoopt had... ...en nu was hij met zijn handel op weg naar huis om opnieuw te beginnen. <klaars> Je tenminste lol. Nou, maar dat is veel leuker dan door de een hoor. Ik zal vragen of het mee mag doen. Professor Sikbok is niet voor één gat te vangen. Bij de bouw van zijn laboratorium had hij op lastige bezoekers gerekend... en terwijl Tom Poes naar de glazen bol rende om die stuk te gooien... haalde Sikbok snel een hendel over. In de vloer verscheen een luikje dat geruisloos openklapte, vlak voor de voeten van Tom Poes. Die probeerde nog opzij te springen, maar het was reeds te laat. Hij schoof het gat binnen en verdween uit het gezicht... terwijl de zware zero-meter stuurloos door de lucht vloog. Ei, ei. Net op tijd. De gevolgen zouden niet te overzien zijn geweest. Men staat als geleerde toch wel aan grote gevaren bloot... wanneer men met ongeschoolde proefpersonen en inactieve tijd werkt. Eigenlijk moet men zich geheel isoleren. Dat was enig, zeg. Hoe deed je dat, mag ik ook eens? Nee, ga weg. Het is hier geen sanatorium waar iedere gestoorde vrij in en uit mag lopen. Nauwelijks heb ik de ene dwaas weggewerkt. Op de volgende stapt alweer naar binnen. Verdwijn. Ik ga alle deuren hermetisch sluiten. Hoe doe je dat? Mag ik helpen? Drie azen, ik zie je. Vier vrouwen. En nu hebben we genoeg gezien. We moeten aan het werk. Oh, die klok. Daarmee is alles begonnen. Oh, ik zie ineens wat mij te doen staat. Met list en voorzichtigheid ga ik dat ding stoppen. Hela. Oh, oh, oh. Kijk wie we daar hebben. We hebben toch nog niet genoeg gezien. Dat komt ervan wanneer wij onze plicht vergeten. On het work! Oh, oh, wacht even, ik, ik, ik heb een list bedacht. Tom Poes was door professor Sikpok geheel uitgeschakeld. Want na door het luik gevallen te zijn, werd hij door een vernuftig lopende bandsysteem en een sterke veer naar buiten geschoten op de plek waar de geleerde al zijn afval stortte. De deuren waren intussen afgesloten en de ramen waren van onbreekbaar glas... zodat er geen binnenkomen aan was. Ik heb me bedacht. Je kunt blijven. Als proefpersoon bent je wellicht bruikbaar. Enig hoor, ik ben dolle proeven. Wat heb je voor me? Wat is dat? Lekkers, Goede waren hoor. Ik heb ze allemaal gelijk afgesteld. En als u nu even wacht, kan je lachen. Een reuze geluidje, prima kwaliteit niet kopen? Nee! Weg met die dingen! Laat ze stil zijn! Die trilling zal... Dood je tijd, anders dood je ons. Houd hem gedekt. Ik heb hem op de korrel. Een ogenblikje... The tide starts still, how's it a lonesome kill? The clock, it moet the clock still. Nee, jij! Hm, hm, hm. Poef, dat was eens maar nooit meer. Ik heb een slecht gezelschap verkeerd. En ik had beter moeten weten. Want een heer doodt zijn tijd niet. Hij kan die veel te goed gebruiken. Oh, ik ben blij dat mijn goede vader dit niet heeft meegemaakt. Op de heuvel waar eens het laboratorium van professor Sickbok stond... bevond zich nu slechts een met sneeuw bedekte ruïne. In plaats van de strakke lijnen die zich eens zo doelmatig uit de vruchtbare bodem verhieven... kronkelde nu slechts wat verbogen buizen uit de sneeuw omhoog. En op de plek waar een dag tevoren de glubsnorkel het niks uit de lucht gezogen had... Zat nu een kraai eenzaam te krassen. Het droefgeestige toneeltje werd echter verlevendigd door enige sneeuwpoppen die tussen de vernietigde apparatuur stonden. Oh, wat aardig! Sneeuwballen op een stuk nieuwbouw! En goed gedaan, werkelijk! Ze herinneren mij aan lieden die ik eens ergens gezien heb. Ach, dat kikkert mij werkelijk op... na alle ellende die ik heb doorstaan. Ach, nog een uurtje en dan ben ik thuis. Ik hoop nu maar dat Joost geen vrije dag heeft. Een eenvoudig, nog voedzaam ontbijt zal me... Mamo. ja? Ik wist het wel. Ja. De niks is uit de lucht... ...en de levendigheid zit daar weer in. Uw reusachtig denkraam ja. lost alles op... ...net als ik al dacht. Oh, het was een kleinigheid... Het ging ruw toe, hoor. Maar een bommel klaart het wel. Net als je zegt. Ja, ja. Daarom wilt u mij misschien nog wel even helpen? Huh? Er is hier iets vreemds aan de hand. Uh, wat, wat is er? Ik, ik dacht dat alles in orde was... nu ik de killers onschadelijk heb gemaakt. Oh ja, dat wel. Maar hier in de buurt zit er levendigheid in de niks. Ja. Dat is niet goed. Oh, wat bedoel je met leven in niks... als je begrijpt wat ik bedoel? Dat is moeilijk uit te leggen. Ik weet het zelf niet, want mijn denkraam is klein. Maar mijn levenmetertje wijst het aan. En als u even meegaat, kunt u het mij verklaren. Kijk. Oh, oh, die. Dat zijn maar sneeuwpoppen, hoor. Kinderwerk, werd ik. Aardig gedaan. Maar ze zijn niet levend. Kijk, je neemt een flinke sneeuwbal en die rol je voort. En hoe langer je rolt, hoe groter die wordt. En dan stapel je hem op een andere bal. Het is te moeilijk voor mij. En ik geloof ook niet dat deze beelden op zo'n manier gemaakt zijn. Het lijkt me van niks te levens toe. Wilt u eens kijken? De voeten van... Van, van Sikpok. De bediende Joost was die morgen verplikt opgestaan. Nadat hij hoofdschuddend zijn morsige keuken gemonsterd had... bereidde hij snel een schuimend sop... en reinigde het aangekoekte vaatwerk dat daar sinds tijden stond. Daarop schropte hij de vloeren, poetste het koper... lapte de ruiten, nam de regels af... en strof intussen voorbereidingen voor een voedzame lunch. Ik weet niet wat mij bezield heeft. Zeer betreurenswaardig. Ik heb mijn taak geheel veronachtzaamd als mij mee toestaat... Het zal van de donkere dagen komen. Die geven dikwijls landerigheid en geeuwzucht. Maar het stemt onvoldaan. Ik voel mij veel prettiger nu alles mij weer tegenblikt... wanneer ik zo vrij mag wezen. Uh, Waar komt u nu mee aan, heer Olly, met uw goedvinden? Uh, uh, uh. Drie sneeuwpokken. Ja, het zijn professor Sikbok en Tom Poes. En Babbeswagel. Ja, ze zijn vernikst. ...toen ik de klok heb stilgezet. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dat komt ervan wanneer ben de tijd dood, Joost. Ik heb de tijd niet gedood, heer Olivier. Vandaag niet met u welnemen. De keuken is aan kant en... Uh, ze nu... moeten ontdooien. De warmte van het fornuis en de geuren van de maaltijd... ...zullen hen wel weer spoedig tot zichzelf brengen. Dit komt dus van het tijd doden... Ja, ik mag wel dankbaar zijn dat het zover niet met mij is gekomen. Een uurtje later zat de heer Bommel met zijn bezoekers om de tafel geschaard. De laatste zagen er bleek en betrokken uit... en ze huiverden in de dekens die Joost zorgzaam om hun schouders had gelegd. Oppassen is de boodschap. Men vat licht een koude wanneer men door gedode tijd vernikt is. Lekend praat, Een onbevoegde heeft mijn kof verbrijzeld en zodoende twintig liter zero vrijgelaten. Ei, ei, het laboratorium is geëxplodeerd. Een wetenschappelijke ramp van de eerste orde. Wat een lol gaat hè? Alles klapt in elkaar. Zag je hoe de dokter schrok, Tom Poes? Het is goed afgelopen, want jouw wekkers deden wat ik had willen doen. Ja. En daardoor is alle gedode tijd weer verspreid. Ja, ik, ik weet niet wat jullie bedoelen. Uh, goed afgelopen is het. Maar dat komt omdat ik met levensgevaar de slinger van de klok heb stilgezet. Oh, en kijk, daar is Joost met de maaltijd. Oh, die ruikt goed. Ouderwets, om zo te zeggen. Excuseer, hier Olivier. Nee. Het is niet wat ik mij had voorgesteld. De Russische eieren zijn verwaterd en de school is verdronken met u goed vinden. Dat komt doordat de heren zo vrij zijn geweest bij mijn pannen te ontdooien. Oh, dat is heel oh, betreurenswaardig. Oh, het zal best smaken. En wanneer het wat waterig is, kan dat ons een mooie les leren. Gebruik de tijd goed en dood hem niet. Want het geeft alleen maar kilte en sneeuwpopvorming. Oh, zeg nu zelf. <lacht>